Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Iran zijn zeker twintig mensen gearresteerd... die betrokken zouden zijn geweest bij de liquidatie van Ismail Haniyeh. Dat meldt de Amerikaanse krant The New York Times. Het zou gaan om hoge Iraanse inlichtingenofficieren en militaire functionarissen. Haniyeh was de politiek leider van Hamas... en kwam deze week om het leven bij een aanval in Teheran. Volgens Hamas en bondgenoot Iran zit Israël achter de aanval... Dat land heeft de aanval niet opgeëist, maar ook niet ontkend. Het kabinet moet maatregelen nemen tegen discriminatie van LHBTI-plussers. Belangenvereniging, COC en negen andere organisaties doen die oproep... op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen homo's... en andere leden van de regenbooggemeenschap is aan het stijgen. De Canal Parade is een feest, maar meteen ook een protest, zegt het COC... De botenparade, waar altijd honderdduizenden mensen op afkomen, begint om 11 uur. Een jaar na de dodelijke natuurbranden in Hawaii heeft die Amerikaanse staat met de slachtoffers een schikking getroffen van 4 miljard dollar. Energiebedrijf Hawaii Electric betaalt de helft. Op het eiland Maui blies een orkaan elektriciteitsmasten om. Door vonken van de stroomdraden ontstond een grote brand die ruim 100 mensen het leven kostte. De deal die de VS sloot met het veronderstelde brein achter de aanslag op 11 september op het World Trade Center is van de baan. Khalid Sheikh Mohammed en twee van zijn handlangers zouden de doodstraf mogelijk ontlopen als ze zouden bekennen. Op de regeling kwam veel kritiek en het Pentagon trekt de afspraak nu weer in. In Arnhemuiden in Zeeland is bij een brand iemand om het leven gekomen. Drie mensen raakten gewond. Door onbekende oorzaak vloog een garage in brand van een 201-kapwoning. Daar woonden cliënten van zorginstelling Scherenlo. Het weer. In de oostelijke helft van het land kant op een enkele bui. Vanmiddag en vooral vanavond ook op andere plaatsen buien. Het wordt 22 tot 24 graden. Morgen bijna overal droog, meer zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate.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 Right now, and the cotton is high Like, like, like, your leather is a red, red, red, red And your mommy's good-looking, yeah I shut my heart, baby, don't you cry One of these, one of these, one of these, one of these, You're gonna rise, you're gonna rise up singing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 Baby, baby. Let a teeth fall from your eye. Goedemorgen, goedemorgen, Zandvond, uh, Goedemorgen, Hans Duijf. Ja, als goedemorgen. Als goedemorgen her, goeiedag. Hoe ja, is het leven? Ja, we gaan weer beginnen met een mooie het is, uitzending. Uh, het, en het is mooi weer. Het is mooi weer. Het is, het is een uh, prachtige dag. We en, zijn uh, tegen elkaar. Het is heet eigenlijk een beetje. Ja, nou, ja, ik heb vanochtend al een uur op het strand gelopen. Oh, Oké, okay. uh, ja, ja, ja, ja. Ja, is de moeite waard. En uh, ik zag de reddingsbrigade al uh, repeteren. Ja, dat is wel best. En uh, ja, dan zie je die boot zie je keihard uh, over het ja, water. Ja, mooi, mooi, mooi. En, en wat gaan we allemaal doen vandaag? Nou, we gaan een hoop leuke dingen doen. Ja, ik begreep uh, dat we gaan praten met Ernst Broekmeijer. Die is, zit alvast hier klaar. Die, die is klaar uh, en is van de Nederlandse... Uh, uh, nee, de Nederlandse begaande. Dus uh, ja, ja, ja, ja. Dat, dat was zou bijna KNRM zeggen. Maar ja, nee, de, nee. Dat, uh, over de nieuwe sluitlocatie <laughs> die hier in, of dit weekend opengaat... of het begin volgende week, dat horen we straks. Uh, de Girovalli snackbar. Uh, bij dat, uh, ja, dat is de oude, het oude, de oude zilvermeel. Ja, de oude zilvermeel. Daar waar en, het altijd druk en gezellig is. Ja, inderdaad. En, en daarna uh, is het, het vishuis. Ja, en dat en helaas al die doorgegaan. Nee, ik heb daar heel veel goede dingen over gehoord. Ja, over het ja, vishuis. ja, maar je bent te laat. Helaas, ja, helaas. Ja, ja. Uh, nou ja, daarna gaan we nog praten met uh, Laskereeën. Onze wethouder over de wethouder. in zee. Ja. Uh, Anita Daanen komt hier langs, begreep ik. Ja. Om te praten over uh, de jeugdspelen. Van, uh, die allemaal georganiseerd worden. En aan het einde van het programma uh, gaan we ook nog praten... met Sander ten Borst, de organisator van het Sanders Race Festival. Ja, en we hebben nog wat uh, uh, items met uh, Carina. Ja, inderdaad, over duurzaam ijs. En, uh, duurzaam ijs en, en over whisky. Ja, ze heeft gesproken met Teun vast te houden. Ja. Een hele dure fles. Ging helemaal, ja, een mooi ging helemaal kilogram. op zijn kant ging ze de deur uit. Ja, dat begrijp ik. Ja. Ja. Maar ja, ook de 300 euro lichters heb ik begrepen. En 300 euro lichter per vlok, hè? <laughs> Oké, okay, maar goed. Uh, we gaan beginnen met Ernst Brokbeijer. Nogmaals welkom, Ernst. Goedemorgen. De grote goeie man de van, uh, van de Ik ja, Zo groot weet ik niet. Nou he? ja, je bent een belangrijke pion, laten we het zo zeggen. Ja, al jaren. Uh, ja, waarom je hebt uitgenodigd Want er is een nieuwe locatie in de Zuid. Ja. En die gaat of dit weekend of begin volgende week. Ja, dat, dat weet ik eigenlijk vandaag of morgen. Dat hangt okay. nog even af van oh, een ik aantal... Oh, we uh, hebben hier een primeur. Ja, nou ja, dat, dat weet ik ook nog niet. Dat, dat hangt een beetje af van de telefonie en uh, van een aantal technische zaken. Je kan je voorstellen, het gebouw zelf is klaar. Mm -hmm. Daar zijn we super blij mee. Dan moet er natuurlijk nog een haakje hier en dingetje daar. Uh, uh, maar ja, om echt als reddingspost te kunnen fungeren. Tegenwoordig komt er ook techniek bij kijken. Ja. en kan de communicatie met de boten, de communicatie met de, de regionale meldkamer... Uh, en dat, ja, dat, dat, nou ja, dat, dat valt of staat even rond, rond uh, gisteren en vandaag. Ja. Dus dat ga ik straks uh, horen. En uh, als het dan lukt, dan gaan we er ja, vanaf dit weekend werken en anders de komende dagen. Ja, want de rest de, de van de uh, uh, spullen die staan nog in ja. die oude... Ja, ja, ja nou het grootste deel uh, is al over. Mm -hmm. Dus eigenlijk het oude gebouw, daar hebben we eigenlijk nog het minimale. Hè. De EBO-ruimte is nog actief daar en een deel van de communicatie... Ik kan me voorstellen, dat zijn twee van de zaken die echt, echt verhuisd moeten worden. Hè. De rest uh, aan materialen, boot en pionnen, ja, dat is eigenlijk allemaal al over. Ja, dus ja. Uh, ja, het is een soort uh, uh, ja, letterlijk een switch. Uh, de communicatie en telefonie in het ene gebouw uit en in het andere gebouw aan. Mm, Oké, okay, uh, nou ja, goed, we hadden het er net al even over in het voorgesprek dat het allemaal niet uh, <grijg> zwemmer op rolletjes ging. Hè, hoe jullie dat uh, nee, uh, tien jaar geduurd voor uiteindelijk de. Uh, de klap erop kwam eigenlijk, volgens mij. Ja, nou ja, het, het is een proces van uh, lange adem. Hè. We hebben een jaar of tien geleden uh, zijn, zijn er uh, vragen gesteld in de raad... Hè, naar aanleiding van wat bezoeken. Ja. Waarbij eigenlijk raadsleden zeiden van... ja, kan dit eigenlijk nog wel? nou Eigenlijk was de conclusie van iedereen... nee, uh, uh, dat kan, nee, dat kan niet. niet meer. We gaan zo snel mogelijk wat nieuws bouwen... en het liefst volgend jaar. En dus uh, daar is geld voor vrijgemaakt. Uh, uh, zowel uh, de raad, maar ook uh, bestuurlijk. Ja, iedereen uh, stond en staat daar uh, 100% achter... Maar dan zie je dat Nederland uh, toch ook wat molens heeft... Uh, waar, waar je, en dan hebben we het niet over David... Ja. Uh, um, waar, waar je soms een moeilijke grip op kan krijgen. En ja, we hebben en, en denk ik op een aantal vlakken wat pech gehad. Hè. We hebben een periode gehad... er uh, moesten ineens aanvullende stikstofonderzoeken komen. Uh, we hebben uh, um, wat moeite gehad met de aanbesteding. De eerste paar keer de gemeente dan... Uh, ja. dat uh, in die tijd er zo'n piek zat in de bouw... dat bouwbedrijven nou ja, het, gewoon op het maximale intekenen... Um, nou ja, als je dat zo optelt, elke keer um, um, was er wel een, een, nou, ik wil zeggen een oorzaak waardoor het weer wat vertraging opliep. En nogmaals, niet omdat de gemeente niet wilde, niet omdat wij niet wilden, maar ja, dus soms, soms komen die dingen bij elkaar. Dus uiteindelijk heeft het inderdaad bijna tien jaar geduurd. Ja, en dan kreeg je ook nog bezwaren van... Uh, van maar ook omwonen, nog wat hè? Uh, be bezwaren van omwonenden. Dus daar, daar, ja, nou, daar gaat dan ook een aantal want, maanden over Want jullie, moet, jullie zijn meer richting de vloedlijn opgeschoven. Hè? En zij zeggen van, nou, ons, ons uh, ja, nou, ja, kijk daar... Kijk, kijk, we, we staan natuurlijk op het, op het Duinstrand. Hè? Het huidige gebouw staat in het Duin. Ja. Nou, daar is echt al jaren geleden van besloten, dat mag niet meer. Nee. En daarom is het huidige gebouw uh, in 1992 ook niet nieuw gebouwd, maar eigenlijk gerenoveerd. Hè? Want het, de onderkant van het pand is uit 1958. Ja. Uh, en Dat betekent dat als je op zoek gaat naar een nieuwe plek of de gemeente... dan, hè, dan kom je uit op het strand. Ja. En dan krijg je regels dat je x meter uit de duim moet zijn. Ja. En dat is de laatste paar jaren aangepast. Hè? Gebouwen moeten verder uit de duim voet staan. Uh, nou ja, dan heb je natuurlijk uh, en de buren die, uh, die ja, denken... Hey, ontzicht gaat eraan. Er waren ook wat anderen die waren bang... Ja, als de range gaan naar voren gaat, dan krijgen wij misschien ja, volgend jaar de brief. is ja. ja, dus op zich ook op zich redelijk uh, ja. logische zaken. Ja. Uh, Waardoor be uh, bewoners die, die vooral bang waren voor uitzicht. Ja. En dat is altijd dubbel. Hè? Mensen vroegen aan mij, vind je dat niet heel vervelend? Zeg zei ik, ja tuurlijk, voor ons ja. is zo'n proces heel vervelend. Want het kost tijd, het kost denk ik uiteindelijk ook geld. Uh, hè, want uh, vergunningen moesten opnieuw en andere zaken uh, moeten, dan, moeten dan anders lopen. Aan de andere kant, uh, zeg ik altijd, uh, ik woon in Nederland en een van de mooie dingen van Nederland is dat, dat je ook het recht hebt om als er iets ja. is waarvan ja. je denkt, dat is niet oké, okay, ja. dat zou ik zelf ook graag willen. En in dit geval was het vervelend voor ons, uh, erg vervelend zelfs, want het heeft echt denk ik twee, drie jaar extra tijd gekost ja. met allerlei herontwerpen en, en ontwikkelingen. Uh, maar ja, dat is ook wat, wat denk ik het mooiste van Nederland. Dat... Die ruimte er wel is. Maar is er uiteindelijk een, een oplossing gevonden? Dat je, een, een soort midden, nou ja, er is, er is uh, in, in de eerste fase is wel uh, ook nog wat aan het gebouw veranderd. Het is iets kleiner geworden. Uh, is is de kleurstelling uh, heeft men gekeken. Omdat, nou ja, er is wel één bouw door echt fel oranje. Maar dat is voor de herkenbaarheid. Maar toch niet de hele achterkant te doen. Maar, maar de helft. En dus er is echt ook wel gekeken om wonenden tegemoet te komen. Voor zover mogelijk. Ja. Niet alles kon. Uh, maar om toch te kijken, wat, wat kan er gedaan worden om nou ja, voor iedereen het zo uh, prettig mogelijk ja, te houden. Er, er zullen mensen zijn die zeggen, van het heeft nu een, een, een wat sombere uitstraling met dat grijze... Uh, ja, ik moet waar zeggen waarom, dat... waarom niet geel? Bijvoorbeeld de kleur van het zand of iets... Uh... Ja, oranje is, uh, ja, is de, het, de kleur van de, van de ja, ja, ja, uh, Ook in ja. andere kustplaatsen zijn renningsposten oranje. Uh, ja, uiteindelijk is dat een materiaalkeuze uh, ja. uh, die gemaakt is door de architect en, en, de, en de bouwers... Um, um, het heeft onder andere ook te maken met langdurig gebruik, hè. De, de beton ja, uh, als het ja. goed is, uh, gaat dat heel lang mee uh, overigens merken we nu al dat de, de wanden aan de buitenkant heel warm zijn en dan binnen toch best koel cool blijven, dus mm -hmm. dat is ook nog prettig en dus een deel zit daar duurzaamheid in en ik moet zeggen, in het begin moest ik ook erg wennen hè, dat er gebouwd ja. wordt, dacht ik oh. ik moet zeggen, ja, ik kom de afgelopen periode elke dag en dan ja, ja misschien dat het went ja. maar ik vind het eigenlijk ook wel mooi zijn de ja, mensen, nee, ja. ja. mensen in de buurt nou uh, meer tevreden doordat er aanpassingen zijn gedaan? Dat, dat durf ik niet zo te zeggen. Ik hoop dat ze meer tevreden zijn. En ik hoop dat uiteindelijk nu het staat um, um, ze, nou ja, de last die ze dachten te krijgen dat dat beperkt is... Maar dat, dat weet ik niet 100% zeker. Nee, en het is ook een kwestie van wennen natuurlijk. Nou ja, ik denk soms ook een stuk, stukje wennen is. Ja. Um, um, um, en, en wat ik zei als ik zelf kijk, ja, um, ik, ik vind het eigenlijk wel een heel mooi gemaal. Ja. Kun je aangeven Ernst, wat de belangrijkste verschillen zijn tussen het oude gebouw en het nieuwe gebouw? Voor jullie dan? Ja, eigenlijk in een paar kernwoorden is dat ruimte, um, moderne faciliteiten... Um, en, en duurzaam. En, en nieuwe communicatie? <tie> dat, dat, dat, nou ja, de, de, op zich, he, kijk, de, de, de, de faciliteiten die we hebben, daar zit eigenlijk niks geks bij. Alleen in het oude gebouw, dat was het natuurlijk een heel klein gebouw. He, laat ik zeggen dat het bemanningenverblijf stond, een tafel kon je ongeveer met zes mensen zitten. Nou, als je weet dat we op heel veel dagen we met twintig, dertig lifecards draaien, stel dat het gaat regenen, ja. dan, dan moesten de rest ja. moest bij spreken ja. staan. Eén ja. uh, toilet, uh, uh, heel klein, één douche. Eén uh, ruimte waar je zowel de communicatie moet doen. En die kan je kan je voorstellen. Afgelopen weekend ook. <coughs> soms best hectisch. Met telefoons die rinkelen. Boten die dingen vragen. Ambulancedienst die onderweg is. Ja. Uh, maar achter je, echt letterlijk 30 centimeter achter je... zit vijf man die net van het water komt. Even te lunchen en bij te komen. En er loopt een vondelingetje rond die aan het huilen is. En er staat een moeder bij de deur. Uh, die je de andere kind zoekt. Dat gebeurt allemaal op één vierkante ja. meter. Dus ja. de ruimte zorgt ervoor dat we boven een aparte communicatieruimte hebben... waar gewoon goed de, de centralisten hun werk kunnen doen. Een bemanningenverblijf waar de bemanning na... dat ze gevaren gereden, gepatrieerd hebben... even kan bijkomen, een broodje kan eten... Uh, s'avonds met ja. elkaar nagepraat nage kan worden. Um, um, dat soort zaken kan, uh, kan gebeuren. En beneden een, een bootopslag. Nu stond het materiaal zomers in twee zeecontainers... en een oud houten hok. Ja, ja. Uh, de zeecontainers, echt letterlijk met één centimeter links en rechts... Um, nou, zeecontainers zijn goed geïsoleerd. Dus als je daar s'avonds een boot nat in zette, dan was die ochtends ook nog nat. Ja. Nou, je kan je voorstellen tegenwoordig, ook met elektronica aan boord... dat dat voor de lange termijn ook niet heel goed voor nee, je materiaal is. Niet, nee. Dus uh, beneden een plek voor, uh, voor drie vaartuigen en eventueel een voertuig... waar je omheen kan lopen, waar wat onderhoud kan gebeuren... waar netjes de, de wetsuits uh, niet met 100 op één meter hangen... maar gewoon kunnen drogen en luchten... Ja, een heren-dames kleedkamer uh, met, uh, met twee douches per kleedkamer. Ja, uh, ja en, een, en een mooie EBO-ruimte. Nou, dus, <coughs> ja, ja qua uh, super blij maar, maar heel veel mensen zeggen: wat zijn dan de mega snufjes? Nou, eigenlijk die wat ik niet... zeg: ja, kleedkamers, uh, een keuken, uh, eigenlijk de dingen die echt nodig zijn om ja. het werk te doen. Ja. En natuurlijk, het is nieuw, het is mooi. Um, um, we hebben wat extra computerfaciliteiten, Omdat je op twee etages zit, moet je ook beneden straks uh, iemand die geholpen wordt kunnen registreren. En dus natuurlijk zitten er wel wat nieuwe ontwikkelingen in. Uh, maar in basis is het gewoon een heel praktisch uh, werkgebouw voor, voor onze lifeguard. Ja, misschien, een, misschien een rare vraag, maar uh, hoeveel uh, mensen uh, gemiddeld uh, redden jullie per jaar? Uh, ja, het, het redden is altijd een beetje een lastige vraag, vraag. Dat, dat is relatief een klein aantal. Uh, mm -hmm. Als je kijkt naar het water, dan, dan zijn er ongeveer 80 mensen, wat wij dan noemen gered, uh, in een heel seizoen. En dat zijn mensen waarvan wij zeggen, als wij daar op dat moment niet waren geweest, dan was de kans klein geweest dat ze zelf op de, de kant komen waren. Het of niet? Dat is langs oké. 80 mensen. Als je kijkt naar uh, natuurlijk het belangrijkste werk, is het preventieve. Mm -hmm. He, um, de boten die langs de kust varen, de mensen die op het strand rijden en lopen, meilen, uitkijken naar de boten. En ja, dan durf ik wel arrogant te zeggen dat uh, alle mannen en vrouwen van de race misschien wel 100.000 mensen per jaar redden. Ja. So. Um, en dat is natuurlijk nooit helemaal te kwantificeren, ja, maar dat komt de... mm -hmm. doordat we die lijn langs de kust varen, mensen al terugsturen, mensen adviseren, ja. Ja. Uh, op het strand ouders aanspreken met kinderen, noem maar wat met een luchtbed, als het aflandige wind is, Ga er niet in. Ja. He, dus het, ver het meeste werk zit in al die uren dat ze op dat strand aanwezig zijn... en, en ja, letterlijk een oogje in het zuil houden. Dus de importantie van het, van het nieuwe pand is wel heel groot. Ja, dat is vooral in, in het toezichtsdeel um, heel belangrijk. Uh, maar natuurlijk ook voor de inzet. Hè? Ja. Als je in, in, in het voor of najaar wat grotere inzet hebt... en er komen drie boten tegelijk terug... met uh, zes of negen mannen en vrouwen die het dan toch best fris hebben. En er stonden er tot nu toe acht in de gang rillend te wachten... Ja, tot ja. die ene douche. Ja. En dan kan je zeggen, ja, wat een luxe, hè? vier douches, thuis moet ik ook wachten... Ja, gevoelsmatig vind ik dat toch iets anders... Ja, als, als ja. vrijwilligers die een aantal uren op zee hebben doorgebracht... en die je zo snel mogelijk een bak koffie wil geven... of wil laten opwarmen, ja. zodat ze weer, weer veilig naar huis kunnen. Absoluut. Oh, wat, wat heeft het, uh, de nieuwe post nu de gemeente eigenlijk gekost? Ik, uh, ik heb gelezen iets van 2,2 miljoen. Uh, Bij nou ja, dat, dat is zoals wij begrepen. Hè. Tegenwoordig um, um, gaan dat soort... Um, Ontwikkelingen, niet als alleen de bouw, maar er wordt gekeken naar de volledige projectkosten. Ja, en dus ja. daar zitten ook de kosten bij van de ambtenaren die de het werk doen. Daar zitten ook ja. kosten bij voor op de afrit betonplaten die anders worden gelegd. De architecten. Ja, ja, ja, ja. En dan, dan kom je ongeveer op 2,2 miljoen. Ja, je hoeft niet zelf te betalen, hè? Uh, wij hoeven dat als, als, als een schaduwgroep ja, uh, niet zelf te betalen. Nee. Zeker nog, Dat zouden we ook nooit kunnen betalen. Nee, ja, de gemeente kan het ook over heel veel jaren opschrijven. Dus precies. Dat, komt, dat komt helemaal ja. goed. Um, die oude post, die, die, wordt weer af, die wordt afgebroken. Gaan jullie dat zelf doen of niet? Nee, nee de, de, de gebouwen zijn van de gemeente. Hè. Dus, oh. dus wij, wij huren gebouwen van de gemeente. Okay. Um, um, en dat en betekent dat de gemeente ook het onderhoud doet en, en alle, alle belangrijke zaken in het pand. Uh, het oude pand gaat uiteindelijk plat. Uh, wanneer is niet helemaal bekend. Dat zal ergens september, oktober, september, november worden. Ja, ja, ja. Uh, en wordt in principe weer uh, ja, opnieuw geprofileerd. Zoals dat heel mooi ja. heet. Uh, wordt duingebied van gemaakt. Zodat daar weer een mooi nieuwe afrit. Met links uh, naar de zelfvereniging En rechts naar ja. de Reenspreekpost. Daar er wordt goed over nagedacht. Ja, daar wordt goed over nagedacht. Eén uh, dingetje. Ik zag in het nieuws. Uh, was gisteren geloof ik. Uh, was wel aardig dat er een politie heel eerlijk kocht, he? Die worden tegenwoordig uitgerust met een soort reddingsboeien. Dus ja, zij ja, ja. vliegen als eerste, ze, hebben, ze zien iemand, gooien ze een reddingsboeien. De, ja, het is een reddingsstok, uh, een stok, ja. opblaasbare stok. Heb je er iets voor? Uh, voor? Ja, er, er lopen verschillende pilots. Ik weet dat ook andere uh, helikopters wel al over dan een soort reddingsboeien beschikken. Uh, nou ja, en wat je zegt, hè, de, de helikopter is, is vaak langs de Nederlandse kust uh, de eerste, in de lucht. Ja. Als, als een van de eerste heeft, een prachtig mooi uitzicht ook. Speciale apparatuur, hè, warmtebeeld, gewone camera's om, ja, uh, om mensen ja, ja. op te kunnen sporen. Ja. Uh, ja, dus dat is fantastisch als zij ook middelen krijgen om, om vanuit de lucht uh, meteen te kunnen helpen. Er was toevallig een, uh, een item op uh, Hart van Nederland. Ja, Hout van Nederland was dat. Ja. Gaan we die nog even terugkijken. Ja, ja dat was wel was een wel <laughs> item, moet ik zeggen. Uh, nou, uh, ik wil je nog een laatste vraag stellen. Welke redding, jij zit er nu al 35 jaar in het vak, zeg maar, staat jou het meeste bij? Waar je persoonlijk bij betrokken bent geweest? ja dat, dat blijft denk ik wel de redding en, nou, een jaar of vijf geleden. Um, um, je, je weet, de, de, onze live is allemaal vrijwillig. Dat betekent dat er een deel overdag is, maar soms ook mensen naar hun werk komen. En dus het was een, een redelijk drukke dag waar er continu of uh, zes op het strand was. Natuurlijk de hele zee nog vol. Dus met de waterscooter op pad. Um, um, en dan ja, zie je dat het wat rustiger wordt. En eigenlijk, ja, dat soms lastig uitleggen... maar scan je op twee manieren. Hè. Je, je kijkt naar mensen, je ziet groepjes. Een ja, groepje is al wat anders dan iemand alleen. Kleine kinderen. En op een bepaald moment zie ik uh, twee, twee meiden op een, uh, op een luchtbedje. Uh, uh, Eén in een, uh, ja, een soort uh, uh, zwempak met lange benen. Uh, andere met een, uh, met, een, met een hoofddoek op. nou op zich, uh, Dat is een normaal gezicht ja, is antwoord. Erop, ja. hè, lekker aan het spelen, jaar 16, 17... En eigenlijk maakte ik mijn slag terug. En ergens in mijn achterhoofd kriebelde het. En echt, een, ja. nou ik denk, 100, 200 meter daar voorbij kijk ik. En ik zie een leeg luchtbed. Echt waar? Dus ik ben met de scooter meteen teruggevaren. Um, zag een van de meiden liggen. Meteen eraf gesprongen. Die bleek de tweede nog vast te hebben. Maar die was al volledig onder water. Oh. Um, en uh, uiteindelijk met de hulp van, uh, van een van de jongens van Pepsport. Die daar met de bananenboot voert. Was ook op dat deel van het strand. Het Noordstrand. Die zag mij. Die is erbij gesprongen. We waren ook helemaal niet heel ver uit de kant, want na ja. twee meter konden we staan. Uh, hebben we de mij naar de kant kunnen brengen. Um, uiteindelijk um, um, zijn beide wel naar het ziekenhuis gegaan, maar ja, uiteindelijk is dat goed afgelopen. Oh, dat en dan, bleef, ja. dan moet ik eerlijk zeggen, dan lig je s'avonds in je bed en denk je... Jeetje, als ik nou niet had omgekeken of ik ja, was ja. net tien ja. meter doorgevaren, wat was er dan gebeurd? Dus ja. dat is er wel één die me is bijgebleven. Hier, ja. Wat me daarbij ook is bijgebleven, dat hoe... Hoe dun dat lijntje soms is, letterlijk tussen, hè, in dit geval um, konden ze niet zwemmen. Ze waren met hun bed eigenlijk een beetje aan het lopen. Hadden, dachten dat ze grond onder de voeten hadden. En letterlijk één meter ja, verder ja. was het twee centimeter ja, dieper, konden niet meer staan. Dan, en ja. en zijn van, hè, hebben het lucht een beetje losgelaten. En, en ja, zo, zo snel kan dat gebeuren. Absoluut. Ja. Nou, uh, ik weet niet of heb jij nog een vraag? Hè? Nee, nou, ik hoop dat het uh, ja. uh, voor de toekomst uh, heel veel uh, positief is. Ja, nou, laten we afsluiten met de mededeling dat altijd vrijwilligers welkom zijn. Wij hebben de... altijd uh, nieuwe ja. vrijwilligers ja. nodig. <laughs> dus uh, www.zrb.info of loop bij een van de renningsposten langs ja. als we er zijn ja. om uh, kennis te Je maken. Je bent altijd van harte welkom. Uh, ja. Oké, okay, nou ja, hartstikke bedankt Ernst en uh, nogmaals gefeliciteerd met je huwelijk. En, <laughs> oh ja, ook nog. Ook nog. <laughs> oh ja, ja, ja. ja, ja. En, uh, ik wens jou een heel goed weekend. Misschien een druk weekend, ik weet het niet. Uh, ja, het is, was ik, je al op het strand of niet? Ik, ik was nog net niet op het strand. Ah. Uh, het, het is van het weer dat het twee kanten op kan. Hè? Ja. Uh, misschien ja. nog heel kort, we, we, we zien steeds vaker de, de generatie. En wat ja, ik ermee ja, bedoel, kijk naar ja, vorig weekend. Ja, um, de voorspelling was 19 graden, half bewolkt en wind. Ja. En dan zijn er toch een hoop mensen die denken... nou, dan gaan we maar ja. niet naar Zandvoort. Nee. Nou, ik weet niet hoe jullie is bevallen. Ik vond het een van ja, de heerlijk, lekkerste, heerlijk, heerlijk, lekkerste ja. weekenden ja. van het jaar. Ja. Ja. En dus je ziet, en, en natuurlijk Zandvoort zit bomvol... gistermiddag ja. ook, zodra die zonder is... Ja. dan is er echt genoeg te doen op het strand. Absoluut. Maar die megadrukte, denk ik dat we vandaag niet krijgen... maar het gaat gewoon weer een heerlijk dagje worden. Ja. Nou, en dus nogmaals hartelijk dank en een goed weekend. Dankjewel. We gaan ook okay. niet draaien van... Uh, uh, ja, ik weet niet welke muziek we gaan draaien. Ja, nummer 1 gaan we draaien. Nummertje 1. Nummertje 1. Ja, nou nou, dit heb is nummer 1. Oh we gaan nummer 1 draaien. <laughs> Wat waar hebben we geluisterd, he? naar geluisterd? Naar Little River Band Ja, dat en, ik, ja. Help us on this way. Nou heel nou, dat is ja, heel toepachtig. He, Goede muziek er, uitgekozen met door uh, onze technicus muziekman Pim Groof. Hartstikke bedankt uh, Ingevlogen. Pim. Ingevlogen? Inderdaad, ja, uit gedaan, Pim. Helemaal. Ingevlogen inderdaad. Goed gedaan Pim. We gaan naar het volgende Ingevlogen. onderwerp. We gaan naar het volgende onderwerp. We, hebben, we hadden een, een, een stukje gelezen in de Stam Krant over een uh, fles whisky... Die uh, in plaats van 24,95 uh, honderden euro's kost. Ja, en die kan je niet bij Call, Call kopen. Die kun je niet bij Gollenkool kopen. Het bleek een, een eerste uh, van de een, van een, van een serie te zijn. In, ja. de, nou, goed, in ieder geval, Karina Veren is bij uh, uh, onze vriend. Uh, uh, ja, inderdaad, die is er langs geweest. Teuf, vast te houden. Uh, en daar, hij, hij vertelt er wat over. Welkom bij ZFM. Het Geluid van Zandvoort. Goedemorgen, Zandvoort. Ik ben hier bij Greet en Teun, want ik vind het eigenlijk wel tijd voor een whisky. Um, ik ga je vragen of dat wel de tijd is in de ochtend. Uh, Teun in, in Schotland, drinken is ze daar een... in de ochtend al uh, ja, whisky? Ja, uh, s'nachts door en dan drinken ze tot een uur of drie, vier s morgens. En dan uh, moeten ze weer naar huis, omdat moeders dan uh, weg moeten om te werken. En papa gaat slapen. Dat is door die whisky, onder andere deze whisky... Oh, ja. met zijn prijs die we achteraf pas te horen kregen. Ja, want dat verhaal, daar ben ik nu voor. Maar je schenkt gewoon meteen een whisky voor me in. Ik moet het heel even vastleggen. Nou, ik doe het niet zo, maar je krijgt maar een heel klein dingetje... Ja. Nou, ik vind nog veel. Want ik drink eigenlijk helemaal niet uh, oh, van je, dit soort sterke dranken. Dit zijn peanuts. Dit is peanuts. Ja. Maar je zegt net... Nou, hij is wel oud. Hoe oud is deze whisky? Dat weten ze niet precies. Maar ze schatten hem tussen de 80 en de 100 jaar. 80 en de 100 jaar? Ja. want de, de, het, Zo, dat ruikt sterk. Ja, en uh, dan moet je proeven. Dan voel je hem helemaal naar beneden oh. zakken. En je zegt net... Het elke slok... Die ik nu het zou nu meer dan 30 euro zijn. Ja, het heet dan nippen, hè? Nippen. Ik ga nippen. Dat is dan een euro. Ja, ja, nee, ga, dat wat? is 30 euro. Dat is 30 euro. <lacht> Eén nip is 30 euro. Nou, er zitten hier wel 30 nippen in. Dus uh, ik kan me lol op. You can do it. Ik, uh, ik neem even een nip. Zo. <lacht> <lacht> wow. Dat is echt... En Heel sterk. 52 procent. 52 procent. Daar kan je volgens mij de barbecue mee aansteken, of niet? Uh, ja, de tweede, de tweede gaat makkelijker. De derde nog ja. makkelijker. En de vierde proef je niet meer. Maar ik moet wel even nog normaal met je kunnen praten. Oh. Uh, want, even kijken. Highland Park Whiskey. Ja. Yeah. Dat staat en, op het etiket met een prachtige wordt die uh, exclusief, teken. doordat er op het etiket staat, de first... First edition. Ja. Edition one. Edition one. Van 59, uit mijn hoofd, 5900 flessen. Ja. Jeetje. En daardoor is hij zo exclusief. Ja. Hij staat in de top 10 van whiskies over de hele wereld. Ja. En je daar drink ik een slok van. Ja, je hebt drie sites. Je hebt de Chinese site, de Amerikaanse site en de Europese site. Daar hebben ze op ge op, Johan, de camping-eigenaar, heeft erop gegoogeld. En toen zei hij, ga even zitten. Want dan zal ik je vertellen wat hij op dit moment... als je hem moet kopen en hem zou kunnen kopen... hij zegt, waarschijnlijk niet, maar zou kunnen kopen. Hij zegt, dan is hij ongeveer 350 euro. Hoe? In Europa? In Europa. Okay. Maar er is een Amerikaanse zijde en dit werd hij al gevraagd... voor uh, 4, 4500 dollar. Dus jullie vielen van jullie campingstoel. En Dat gaat me te ver, maar... <lacht> nou, wij wel. vonden het... En toen zei Johan, die schrok meteen... Ja. Want die zei, joh, je hebt goud in je handen. En toen zei Gret, ja, maar ik heb hem al opengemaakt. Ja! Oh. En Teun heeft al twee glaasjes op. Teun ja. had al twee uh, glaasjes van was, het goud op. toen Johan, en hij zegt, ik zal nog een slokje nemen. Hij zegt, en dan moet je uitgaan van 30, 40 euro per slokje. Ja. Hey, maar we gaan even terug naar het begin, want... Uh, jullie uh, gaan op vakantie. Jullie, ja, jullie gaan op vakantie. En want ik ben even benieuwd hoe komt deze whiskyfles dan toch op de camping geopend en in handen van de camping eigenaar en die gaat onderzoek doen? Hoe, uh, hoe is het gekomen? Want ik, ik begrijp niet zo goed hoe komen jullie überhaupt aan deze whiskyfles? Ja. Dat, weet ik, dat weten we dus niet. Oh. Want hij stond gewoon boven in een kast. Ja. En ik dacht, Johan houdt van een whisky en mijn man houdt van whisky. Dus ik neem een fles whisky mee. Dus ik zit hem gewoon bij de boodschappen. En ik heb hem pas op de camping geopend. En verder helemaal nergens naar gekeken, want nee. ik drink het niet. Nee. En, en, ja, en die... dan moet ik daarbij zeggen, die whisky die komt van een klus. Want ik deed eh, laswerk voor aanbouwjes die moesten... en dan moesten er een ge ge gecertificeerde lassen bij zijn. Nou, dat heb ik toevallig. Dus, maar dan ga je niet... Oh, dus een van die mensen zei op een gegeven moment... joh, kijk maar, pak maar een fles. Maar toen wist ik natuurlijk ook de waarde niet. En, dat nee. soort. en hij waarschijnlijk ook niet. Anders had hij dat niet gezegd. Nee. Dus hij staat boven. Heb, een, heb jaren boven. Jaren zo. boven gestaan. op een gegeven moment wou ik een Glenn Liffitt... wou ik gaan halen bij... Uh, en, en toen, uh, toen zei Gret, dat hoeft niet, want ik heb hem al gepakt. Dus hij gaat mee naar Frankrijk. En daar kon dus de rest van het verhaal tevoorschijn. En je hebt helemaal niet gezegd welke whiskyfles heb je nee, eigenlijk gepakt. Nee, ik je uh, mag whisky? ik hem even zien? Nou, het, het, nee. het, het leuke van, het, van dat verhaal is nog... Nee, dat wisten we niet, maar uh, Johan belde meteen zijn Schotse vriend. En die, hij zegt, niet openmaken... Ik kom meteen langs. Vanuit Schotland zou hij naar Frankrijk zijn gekomen. Mm. En toen zegt Johan, nou, dat hoef je niet te doen, want hij is wel open. Yeah. Wat een fucking bastard. <laughs> Waren zijn eerste woorden hier? Ja. ja, maar ja. Dan is hij meteen gedaald in waarde als je hem dus open doet. Ja, ja. ja. Want ik het heeft de... wel een bijzondere sluiting. Nee, die heb ik erop gezet. Oh, de kurk was helemaal verpulverd. Verpulverd. verpulverd. Oh ja ja kon de kurik. gelukkig had ik een dop van een wijnfles en die kon ik erop doen ja want die sluit je gewoon af ja ja so. maar jullie komen op de camping en er is uh, een en, gezellige en, en, avond en de vierde dag nee bij ons nee, nee, Johan kwam bij ons op de camping op en de Johan de, is de, de eigenaar van de camping Ja, samen met Karla uh, ja. ja en hij komt langs en zegt teun nou ik ben er klaar voor dus intussen had Greet die fles gepakt en hij maakt hem open en ze zet hem neer en hij ziet dat etiket. Nee, ja. En hij zegt, mag ik er een foto van maken? Ja, waarom niet? Ja. Dus hij maakt een foto, gaat hij op zijn site kijken. En toen zei hij, ga even zitten. Hij zei, want ik, ik weet dat ik problemen heb. omdat jullie dat voor mij meenemen, dat gaat me ja, wel te ja, ver. Ja. ja. Niet ja. wetende dat. Jullie zitten met grote vraagtekens boven ja. je hoofd. Van... ja. Nou, uh, hij, herken hij herkende dus het etiket Highland Park omdat hij vrienden uit Schotland had. Oh ja. En die hebben, het, hebben wel eens een andere vlees meegenomen. Dus uh, zodoende dacht hij al van Highland. Mag er ja, eens even, Mag ik even kijken. Mag ik er eens even een fotootje van ja. hebben? Ja. Zo is het gedaan. Ja, toen heeft hij die foto, foto naar die foto. Schotse vriend of heeft hij ook en op de site ja. gekeken. En je moet erbij wel zeggen dat uh, door de jaren heen is, moet dit... Het etiket is verkleurd. Het moet rood zijn, oh. maar het is nu verkleurd. Ja. Omdat ja, niet iedereen wel, behandelt ja. hem op de juiste... Kijk, als jij hem in de zon gaat zetten, dan doet hij dat niet zo leuk. Ja. Maar uh, wat was nou uiteindelijk uh, waar, waarvoor jullie moesten gaan zitten? Dat is zei, nou, dat ga maar even zei, zitten. Maar, nou, dat wij natuurlijk niet wisten wat voor bedrag wij voor hem hadden meegenomen. Ja. Wij namen een whisky mee. Maar ik had deze natuurlijk niet meegenomen als dus ik de waar had geweten. Want dan had ik vorig jaar de gratis gestaan. Juist. Ja. Oh, en het jaar daarna ook nog wel? Ja, waarschijnlijk dat jaar daarna ja. ook nog. Ja. Maar we zijn er niet ongelukkiger door geworden. Oh, gelukkig. Nee. Nee. Hebben, en nou worden we in het dorp aangehouden. En nee. nou zeggen ze, rijke steenkert. <laughs> ja, mooi hè. Ja, leuk hè. Ja, leuk, hè? Het, is een dorp, hè? het is een enig verhaal. Ja. Um, die fles, die zou je aan, een, ja. aan iemand die het wil uh, hebben... Yeah. op Facebook zou je hem kunnen zetten. Ja. En ik had een aanbieding, nu... Van, die wil een fles met etiket. Met dat first uh, bottle. Ja. En een boot uh, 100 uh, euro. Oké, okay. maar? Maar ja, we vinden het ook wel leuk als we hem nou hebben staan. Ja. Want we worden er niet armer en niet rijker van. Nee. Dus. Maar het verhaal maakt je wel rijk. Ja, dat, dat, is, dat je hem bijmaakt, uh, ja. dat is niet uh, Dit ga je iedereen. nooit meer vergeten. Nee. Niet. zelfs mijn gretje niet. Ja. En de mensen die dit horen... die kunnen hier ook dus weer van genieten. Ja. Van dit bijzondere verhaal. Ja. En uh, ja. ja. Je gaat en ook het, wel naar en whiskybeurzen. Het stond, en het stond al in het Zandvo's Nieuwsblad. Ja, inderdaad. En dat was leuk, want hij had het weer gehoord via via. En hij kwam bij mij vragen... Van, mag ik dat ook in de krant zetten?" Ja, natuurlijk. Dat is een leuk dorpsverhaal. Ja, ja. Dat, ma dat maak je nooit mee. Maar je zei net wel dat je dus naar whiskybeurzen gaat... Ja, wij gaan uh, normaal gesproken met de uh, drie zwagers gaan we één keer in een jaar gaan we naar uh, de whiskybeurs in, uh, in Leiden is dat. Dus in de grote kerk, ja, kun je nagenoemt hoe het veranderd, in de ja. grote kerk. En dan gaan we, daarvoor gaan we eerst Chinees gaan we eten, want we moeten een vetlaagje bouwen. Oh ja. En dan oh, dat we... heb je mij nu niet gegeven. Ik heb dat... nu twee slokken en mijn <laughs> en... hele maag is al doorgebrand. Ja, maar je bent. En geen ligt nu van het lach op de grond. <laughs> Maar, ja En dat is leuk, dat is gezellig. Ja. En dan krijg je dan kom binnen, ik moet je drums hè, kopen. En flessen die ouder zijn dan 15 jaar, dan moet je dan bijbetalen Ik krijg zo'n twee, drie slokken. En meestal heb ik de gewoonte om te zeggen tegen die man die dat in moet ik afvallen of zo. Ja. Kan je er niet waarbij bij dan kan je niet beven, kan je niet trillen. Maar het is gewoon een heerlijke avond. Maar je, je proeft dan heel veel. Ja, je proeft. Ja, dan moet je weer spoelen, moet je een slok ja. water nemen. Oh, ja. en staat dus een bak. En wat is nou jullie lievelingswhisky? Wat is nou, jullie wat is nou echt jullie lievelingswhisky? Het is een klein liefet En die komt ook uit Schotland? Twintig jaar. Twintig jaar oud, die is Tot heerlijk. Met oude kaas. Oh. Moet je proeven met oude kaas. Ja. Maar dat doe ik niet elke dag hoor. Niet? Dat je niet denkt van... Uh, ja, ik dacht al van... Uh... Nee, nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> ja, Dat kan niet gretig. Nee, dat is niet goed voor je leven. Nou, niet alleen goed, maar op mijn portemonnee ook niet. Dus nee, wat dat er gaat. Nou, en dan loop je door het dorp en er is het, hé, hey, whiskyman. Ja, ja, ja, ja, je hebt een nieuwe bijnaam. Ja, ja Do -do. ik heet het toen, maar nu heet ik whiskyman. En, en dan zegt mijn kleinzijn, opa, jij kent ook iedereen. Hè? Ja. En dan zeg ik altijd tegen hem, ja, ze denken dat ze nog geld van me krijgen. Vandaar dat ze dat zeggen. Ja. Ja, en ze kennen jullie allemaal door een fles. Een beroemde fles in Zandvoort. Ja. Ja. Heerlijk, echt leuk. Maar ze mogen gewoon uh, Teun blijven zeggen. Ja, ja. oké. Okay. Mensen, blijf Teun gewoon Teun noemen. Ja, oké. En niet Mr. Whisky. Nee. En... Nou, dat mag hoor. Oh, dat mag ook. Ik vind nog een naam ook. Een mooie geuzennaam. Ja. ja. <laughs> nou, heel erg bedankt. En uh, ik, ja, ik weet niet of ik het opkrijg hoor. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Mooi, mooi verhaal. Van, mooi verhaal, Carina. Uh, uh, uh, ja, ja, ja, is nog een bijkomen volgens mij. Van die, van die twee nipjes. <laughs> ze drinkt helemaal niet. <laughs> nee, ze drinkt helemaal niet. En dan meteen in de hij. Ik vind Precies. het knap. Uh, we gaan meteen door met het programma, want uh, tegenover ons uh, zit uh, Giovanni Caffio. Dat klopt, hè? Dat klopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. En Giovanni uh, is sinds uh, de enkele weken eigenaar van uh, uh, de snackbar, uh, bij de, uh, wij noemen het al de tweede spoorbaan, maar aan de... Lenneveg, het is al Lenneveg, de oude Zilfermeel. De oude Zilfermeel. En, en, en het voormalige Zonvervishuis. Voor Klopt ja. van Kees Koper, hè? Ja, inderdaad. Nou goed, uh, jij, bent daar, jullie, of, jij bent daar met uh, Tamara van Leeuwen. Ben je, zijn jullie begonnen uh, nou ja, twee weken geleden? We zijn twee weken geleden ook. ja en hoe, hoe is de opening verlopen? Jullie hadden uh, een feestje daarbij uh, georganiseerd? Met We hadden een uh, aanbieding tussen 12 en 4 uh, patatje voor een euro. Ja, dat is een redelijke prijs. Ja. ja. Ja, een beetje introductie. Ja, de meeste natuurlijk. kennen ons natuurlijk al van de boulevard. Ja, en uiteraard. De mensen die ons niet kennen, die uh, konden daarmee een beetje uh, kennis maken met ja, ons. Ja, en, en we vonden het een leuke actie. Ja, kwamen er veel mensen op af? We hebben een uh, aardige rij gehad. Oh, ja. mooi. Dus er kwamen veel euro's binnen. Ja. Nou, dat is een mooi begin natuurlijk. Hoe, hoe, zijn jullie, hoe, hoe is dit pand op jullie pad gekomen? Want uh, het stond natuurlijk daarvoor ook al een keer leeg. Uh, er zou een, een, een bloemenhuis in komen ja. en toen is er een vishuis in gekomen. Ja, klopt. Nou, Kees heeft te laat niet gered. De vis wordt duur betaald, zullen we maar zeggen. De vis wordt absoluut duur betaald. Poeh, het veel, ja. te, het veel te duur misschien wel. Ja. Maar jullie hadden het ook in eerste instantie kunnen uh, uh, kopen. Of hebben we er toen helemaal niet over gedacht? Wij hebben er helemaal niet bij stilgestaan eigenlijk. Nee, nee, nee. En, ja. uh, het kwam rondspad. Maar uh, nou ja, dan gaat het een beetje kriebelen. Ja, dat begrijp ik. En uh, ja, jullie wilden niet in de vis. Dat, uh, nee, dat nee. was wel duidelijk natuurlijk. Doen wij op de boulevard ook niet? Nee, dat bedoel ik. Jullie duidelijk. zijn bekend natuurlijk van die grote gele snackkar op de Groot. boulevard. Hebben jullie die nu nog of niet? Die gaat door gewoon? En die gaat gewoon door. Oh, die gaat gewoon ja, door. Ja, okay. uh, en, en jullie hebben nog een pand in, in, in Vijfhuizen. Ja, ja alsof De, we niet genoeg te doen hebben. Ja, <laughs> ja. Je kan je, je, kan je uh, ook op één ding concentreren. Dat? dat gaan we ook doen. Dat je, uh, en dat is, dat is dan hier in Zandvoort? Ja. ja, we gaan ons helemaal focussen op Zandvoort. Ja. Ja. Die uh, nieuwe meerpaal in, in Vijfhuizen. Uh, ja. Ja, is dat nou een mislukking? Of zeg je van nou... Uh, ik vind ja, dat we de, er beter uh, niet aan hadden kunnen beginnen. Ja, maar dat is achteraf. Ja, dat kun je ook zeggen natuurlijk. Ja, maar, dat, uh, ja. als, het, als het goed gegaan was, hadden we gezegd... van we ja, gaan allebei naar ja. Porsche. Maar, Want op dit moment is het nog open, he, begrijp ik. We zijn nog steeds open. Ja, ja. Maar niet elke dag. Uh, Alleen ja, de weekenden. Ja, maar ja, dat inderdaad, is ook ja. een beetje wat, wat heel Nederland last van heeft. Dat is het personeel. Dus ja. dat, uh, ja, dat ja, hebben we eigenlijk helemaal teruggebracht. Want het is wel een mooi punt daar. Absoluut een mooi punt. Heel mooi pand. Heel mooi verbouwd. Ja, teken. Alleen de Krukjesdijk is dicht. En uh, ik denk dat dat uh, een hele hoop uh, traffic scheelt. En die blijft dicht of is het alleen voor weleens? voor volgend jaar november volgens mij. Go Zo. Volgend jaar november. Dus Goedemorgen. Dus, en dat scheelt gewoon een hoop uh, voorbijgangers. En, ja, absoluut. Uh, hey, ja. Maar waar jullie in Zandvoort zitten is natuurlijk een, een rijke historie. Dat is absoluut een rijke historie. Hoe, hoe lang uh, staat er al een snack? 50 jaar volgens ja, mij. Ja, ook wel. Ja. Ja. Ja. Ik kan het nog uh, als, als kind herinneren. Wij kwamen er heel vaak. Want ik woonde op de Linnéerstraat. Dus dan is dat het dichtstbij om wat te halen. Nou, het is voor Oud-Noord belangrijk natuurlijk. En je hebt er nog één natuurlijk, maar die stopt waarschijnlijk binnenkort. Ik heb geen idee. Nou, maar die is om te koop. Maar goed, in ieder geval... Hij is wel dicht. Wie? Nee, de dat is volgens niet dicht. Oh, dat dacht ik die is nog steeds open. hoor. Maar in ieder geval, het zou kunnen zijn dat die stopt. Dat zou kunnen. En dan zouden jullie de enige in Noord zijn... Ja, en tegen de ja. kant eigenlijk van Zandvoort van Nieuw-Noord ook aan. Ja, Eén ja, fietspad en in ja. zitten natuurlijk. Uh, hoe gaan jullie het verder aanpakken? Want Jullie hebben een aantal uh, zeg maar, uh, uh, greatest hits hè, voor jullie, uh, wat jullie verkopen. Ja. Want ik zag ook uh, de loaded fries. Klopt, klopt dat? Ja. Kun je uitleggen wat dat is? Ja, dat is een patatje. Ja, gewoon een frietje, maar dan met topping erop. Dus dat is uh, crispy chicken, uh, rendang, stoofvlees. Dat zijn een beetje de, oh, dat de, de klinkt goed. De, wij noemen het dirty fries, omdat het, uh, hé, je eet het met je vingers en dan heb je een dirty finger fries. En dan okay. heb je vingers. Ja. Ja. En natuurlijk met, het, het balletje in de jus. En het balletje in de jus natuurlijk. Absoluut. Is ook, uh, maar, maar ook met, met, met zuurflies, wat we in, in, in, in Limburg nog wel ja. hebben. Ja, Belgisch is het ook een beetje ja, in. Daar dat, dat, dat, is het heel bekend. He? Ja, klopt. En dat smaakt heerlijk, moet ik ja. zeggen. Dat nee, het maak, het het maak je ja, zelf ja. ook ik heb het gisteren nog gemaakt, dus dat, oh, dat gaan we goed. straks ophalen en dan hebben we weer uh, oh. genoeg voor op de patatjes. allemaal ja. ja. goede euro. nee, dat is een grapje. nee. Niet <laughs> ja. zo hey, en de balletje, balletjes uh, maken jullie ook zelf? de balletjes worden door de slager gemaakt. door de slager. Ja. Ja. oké. Okay. Ja, uh, uh... maar dan dat is een stukje voor de continuïteit, want ja, ik kan hem elk. het is toch een beetje verschillend. het is niet ja. altijd hetzelfde. dus we nee, hebben nee. er echt voor gekozen om door de slager te laten maken en uh, ja, die is uh, door iedereen goed bevonden. dus ja. dan, dan houden we dat zo. oké. Okay. Hoe, hoe, hoe kijk je aan tegen de de, de dagen Want uh, die spoorbanen zijn dicht natuurlijk. Er komt eigenlijk vrijwel niemand langs dan, of niet? Of Ik heb geen fietsen? idee. Wij gaan gewoon open en we gaan het zien. Maar er komt geen verkeer langs? Fietsers komen er uh, niet langs? <coughs> nee, maar, de maar de buurt is ook open. Of de buurt ja, is ook de buurt Ja, de buurt is uiteraard. Dus die, die, die, die, die kunnen bijna de wijk niet uit. Dat, Daarom. Dat, dat, ja. dat, dat, zijn gewoon open. Ja, ja, ja. ja okay, heel maar, goed. Nee, maar de, als, als je die hele rit uh, fietserslams krijgt. Ja, maar nodig. goed, laten we de fietsers nemen. Die, die hier pakken toch alle goedes wel. Ja, ja, ja. en we dus gaan het meemaken. Ja, dat, dat, dat is zo. Ja, en natuurlijk ook roomijs en uh, milkshakes. Ja, ja lekker. Heerlijk. Ja, en dat, ja. Uh, dat loopt natuurlijk ook lekker. Ja, met dat, dit weer. absoluut. Nou, ja. nou was ik van de wegen even bij, hè, dat weet je nog wel. En, ja. uh, om even zo'n lekker uh, roomijsje te halen. Die was heerlijk trouwens. En een flesje drinken. En... Um, toen kwamen er twee dames binnen ja. en uh, die wilden kibbeling hebben, hè? Ja. En uh, ja, toen moest je uitleggen, want er wordt geen vis meer uh, verkocht. Ja, dat ja, was wel ze ja, ja, bij dus bij waren ook waren een beetje teleurgesteld, ja. Ja, toch? Nou, dat zijn nog Ik heb, Kees en ook hebben natuurlijk best wel hun naam daar. Ja, gezet. tuurlijk. Ja, logisch, En dan ja, komen logisch. nog steeds mensen voor de kibbeling. Maar helaas, ja? dat, dat ja. doen we niet meer. Die kun je u het erbij dan... nemen, of is dat lastig? Nee, dat doen we niet. We zijn echt gewoon een snackbar. Ja. Ja. Op de boulevard doen we dat erbij, uh, maar hier doen we Oh, je doet het op de boulevard wel? Ja, ja. Want het is natuurlijk wel gewoon een snack eigenlijk, toch? Die... Het is een snack. Nou, ja, is het zo? Ja, maaltijd, ja, maaltijd. ja, maar goed, kijk, als je helemaal gespecialiseerd op vis bent... dan moet je echt alles erbij gaan nemen. En dat, ja. gaan we, dat, dat doen wij niet, want wij zijn niet gespecialiseerd in vis. Nee. Wij zijn nee. gewoon eigenlijk gewoon een snackbar, een cafetaria. Ja. Ja. Ja, het is wel leuk dat uh, een, een, een, de tra traditie van zo'n locatie zo lang doorgaat. Weet je? Nou, dat vinden wij ook. Ja. Maar dat is hetzelfde voor de boulevard en, en, ja. en voor, voor het dorp ook. Uh, ja. wij, of, uh, wij hebben echt zoiets van, ja, nou goed... Altijd een snekbaar geweest. We kwamen er zelf als kind. Ja. Dus ja, uh, jij bent, ja. Jij bent echt een standvoerder, Giovanni. Je hebt het meestal altijd uh, niet gewoond, of Ik, ik kom uit Hilversum. Daar oh, ben, ben ik geboren. Okay. En uh, ik, uh, mijn, mijn vader woont hier al, uh, nou, denk ik, 50 jaar in zandvoerder. Oh. Dus zo, uh. zo lang ben ik hier al. Ja, ja, ja. ja. ja. Dus je kent ook een hoop standvoeters. Uh, ja. Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk, hè? dat je een, een, een, een bestand opbouwt. Zeg maar. ja, ja, goed, ik woon hier al uh, 36 jaar. Nou, dan, dan, dan is leuker, het leuker we dan het Hilversum. Hè? Ja. ja, Hilversum heb ik niet lang meegemaakt hoor. <laughs> Elk... <laughs> nee, ik heb 35 jaar in Hilversum gewoond. Ja, maar dan wordt het dus veel leuker, hè? Het ja, is wel veel gezelliger. Ja, ja absoluut. Hey, en uh, gaat het nu wel goed met personeel? Want ik kan me voorstellen, hier, en, en, en die, die snackcar op de boulevard, en, en, en, en deze tent, uh, heb je genoeg personeel? Nou ja, maar goed, Tamara die heeft uh, twee kinderen en drie kinderen. Eentje die doet er dan niet aan mee, die heeft uh, een goede baan. Maar uh, de andere twee, die, die springen je uh, uh, gewoon volop mee. Oké, okay, maar als, nog mensen, uh, uh, als er nog mensen komen om te vragen, uh, kunnen we nog uh, bij je komen werken, dan, uh, dan zeg je geen nee? Dan zeg ik geen nee, maar we zitten uh, redelijk voor ja, want Je ja, ja. weet nooit hoe het gaat, hè? Nee, dat is, dat zo, we, zo. Dat is ook zo. We hebben sowieso mensen nodig voor bezorgen. Ja. Okay. Oh, je gaat ook bezorgen? Ja, we gaan ook bezorgen. Oké, okay. ja. gewoon maaltijden bezorgen, zeg maar. Uh, of ook, uh, gewoon friet bezorgen fiets, en allemaal hamburgers. Uh. dat gaan we allemaal. Uh, oh, we hebben mooi. overdag, doen we ook belegde broodjes. En dat, ja. Ja. Uh, dat gaan we ook doen. Ah, top, dat is mooi. <coughs> dus, uh, nou, helemaal goed. Uh, genoeg plannen. Ja, genoeg plannen, hartstikke goed. Als je wat wilt bestellen, uh, hoe moet je dat doen? We komen op thuisbezorg. Ja, begrijp ik, maar ook uh, thuisbezorg.nl. Ja. En niet via jullie eigen site. Nee, dat nee. nee, nee. Dat, jullie dat, hebben nee. een eigen site, hè, neem ik aan. Ja. Kunnen kun we hem noemen? Dat is uh, www.giomarafood-drinks.nl. Www.giomarafood-drinks. Okay. Uh, www oh, drinks en drinks, natuurlijk. Ja. drinks.nl. Klopt. Geen voor erbij, maar. Nee. nee Oké, okay. nee. maar goed, in ieder geval... Er uh, staat een vrije rekening Nee, maar daar naar. staat ook een menu op wat jullie ja. allemaal hebben. En dat soort ja. dingen neem ik aan. Ja. Nou, uh, Giovanni, ik wens jullie heel veel succes. Nou, dankjewel. Op deze nieuwe plek. En uh, ja, ik ga zelf ook... Uh, Lodefruis. fries, is interessant, moet ik zeggen. Um, ja, dus dat klinkt dat... Ik een keer proberen. <coughs> dat is wel mooi, natuurlijk. We krijgen straks ook siliconcard uh, met kaarshaus. Nou, je je en minnen, man. Bol. Ook lekker. Ik wil, ja. gewoon, ik wil gewoon vast de Kwam bij jullie. Dat ja. komt helemaal nou, goed. Nou. Hey, hartstikke bedankt Dank en heel wel. veel succes en een goed weekend. Dank, helemaal. Goed. Okay. Dank je wel. Heel goed. hetzelfde. Dankjewel. time. Ja, wat was dat nou ook weer, uh, Pim? Het is de Don Rozenbouw. Oh ja, Don Rozenbouw, ja ja. We hebben wel een hit geweest. Swimming wel. in the deep water, en uh, ja. nou, dat komt heel goed uit. Ja, zeker. Want, goedemorgen. Hadden... Ja, goedemorgen Lars, Lars Kare, Kare. Ons, uh, wethouder. Goedemorgen heren. Uh, want uh, ja, swimming in the deep water, we gaan het uh, hebben over <laughs> zwemmen in het uh, diepe water. Nou, het diepe water. Heel mooi bruggetje. Ja, mooi bruggetje, mooi bruggetje. Ja, ik denk wel over na nou, hoor, maar... Uh... Nou, Pim voornamelijk. Hè? Ja, Pim voornamelijk, of zo, <laughs> nee, dat is waar. Uh, Lars, uh, nogmaals, uh, goedemorgen, want we hebben jou uitgenodigd, want jij bent afgelopen week bij je op het geweest om uh, te kijken hoe kinderen les krijgen in uh, het zwemmen in zee, hè, dat klopt. Ja, klopt. En dat is een initiatief van de gemeente? Ja, was afgelopen woensdag was de eerste les. En de komende weken worden er verschillende lessen per week ge georganiseerd. Uh -huh. In principe op de woensdag en de vrijdag, maar dan een aantal lessen per dag. Uh, waarin we als gemeente gezegd hebben: het staat ook in de coalitie. Uh, programma. Uh -huh. uh, de, de zee is mooi, maar, gevaarlijk. maar ook gevaarlijk. Ja, cool. ja. En onze jongeren in Zandvoort uh, nou, komen toch in vergelijking met jongeren die misschien in Hilversum uh, wonen. Ja. Iets meer in aanraking met de zee. Ja. Zeker op een uh, bepaalde leeftijd dat je toch een beetje los gaat wrikken van je ouders. En met je vriendjes naar uh, het strand gaat. ...en een duik in zee gaat nemen. Het is allemaal prachtig, maar er zitten toch wel gevaren aan. Hm. Uh, gelukkig niet in Zandvoort, maar de laatste weken... Ja, ...als je de media bekijkt, zijn er weer, uh, gevaar, zijn er een uh, aantal volwassenen... ...maar ook kinderen in Scheveningen... Ja. Ja, ja. ...een jongen van 13 ja. verdronken. Uh, nou, heb ik niet de illusie dat we dat helemaal naar nul kunnen terugbrengen. Ja, maar goed, je kunt maar hoe kunnen we toch zorgen dat de jongeren in Zandvoort zich meer bewust zijn van de gevaren ja. in zee. En voordat je de zee ingaat, dat je even ja, stilstaat... en ook al is dat maar 10 seconden of 20 seconden... en even kijkt van, nou, hoe, hoe, waar zit zo, nou zo'n mui? He, en waar stroomt de zee nou heen? Nou, en als je dat kan bijbrengen... en dan nou ja, hopelijk kan voorkomen dat eh, jongeren in gevaar komen... Ja. Maar ik, ik begreep, want er waren vijf, zes kinderen of zo die meededen? Of acht kinderen? Ja, per uh, groep doen er volgens mij zes tot acht. Ja, inderdaad. Er, uh, meedoen. En maar maar ja. toen de mevrouw die, die les gaf, vroeg aan die kinderen... van wat moet je nou doen als er een mui is... dat ze dat wel wisten te beantwoorden, Mee laten drijven. En, uh, wisten dat, dat, dat kenden ze wel een beetje. Ja, in de, de, de groep van... Uh, uh, Woensdag was dat een beetje gevoelsmatig 50-50. Ja, ja, ja. Dus er okay. zijn al een aantal die het weten... maar er waren ook een aantal die het gewoon niet wisten. Nee, nee, oké. Okay. Uh, uh, er zijn dus vier of vijf uh, middagen met, met uh, zes tot acht kinderen, zeg maar? Ja, in uh, totaal uh, hebben we geld ter beschikking gesteld voor honderd uh, uh, jongeren. Ja. Uh, en, en de, dat wordt dus in een aantal workshops uh, uh, gedaan. En, en, en, uh, nou, nogmaals, zes tot acht per Groep, dus een nou, kleine rekensom. Ja, van. inderdaad. Ja, ja, en dat ja. wordt op de woensdag en de vrijdag okay, en, en, georganiseerd komende weken. En de interesse is groot? Eh, eh, volgens mij zijn er nog maar een paar plekjes okay, vrij, ik zag ik vanochtend. Want ik had oh. even gekeken, maar volgens mij zijn er nog acht plekken vrij over de uh, gehele periode. Dus ja, je moet er ja, snel ja, bij zijn. Ja, ja. En uh, hoe kunnen mensen zich aanmelden? Dan? Eh, via de website Noord-Holland-Actief. Eh, dat is van, ja. van uh, sportservice, maar uh -huh. de gemeente een, een samenwerking mee... Uh, heeft dus alle sportieve en culturele Act. activiteiten voor jongeren in Zandvoort. Kan je naar die website. Oh, wat goed. Uh, daar staat ook de watergevechten op die komende uh, uh, uh. weken georganiseerd worden. En zanglessen en dat soort dingen. Maar ook dus het, het zeeswemmen staat daar ook uh, Oké, okay, wat goed. Nou, het is niet toevallig dat jij uh, je hier ook uh, hard voor <laughs> ja. maakt. Want jij bent zelf lid van de Reddingsbrigade, hè? ja klopt uh, jij doet actief zomers uh, op het strand met ja, ja, dus een boot of zo en ja jullie hadden Ernst hier uh, ja, van, ja, vanochtend ja, vanavond heb jij hem van uh, daar, van, nee, nee, maar van de week <laughs> ben ik nog druk in de weer geweest samen met Ernst uh, ah, zeggen dus wat ik, goed. Uh, ik vaar ook wel eens op een reddingsbootje of een waterscooter ja, uh, ja, dus ja. jij kijkt uit uh, ook naar de nieuwe, uh, de nieuwe locatie van, van uh, van de Reddingsbrigade. Zeker, in, in, ja. ja. De, de mooie nieuwe post waar jullie het over gehad hebben. Ja, daar hebben we ja. het uitgebreid over ja. gehad. Uh, wat doe jij dan? Zit jij inderdaad op een boot en, en red jij ook mensen? Ik, uh, ik, hoop, nou, je hoopt <laughs> ik hoop te voorkomen dat wij mensen moeten redden. Hè, want dat is wat Ernst ook uitgelegd hebben, de, uh, Redenschade doet vooral preventief werk, maar op het moment dat het nodig is, dan, uh, ja, dan, ja, dan ben ik daar ook, beter, ook op het moment dat je. ik dienst ja. heb. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Maar, uh, waarom zijn jullie eigenlijk uh, begonnen hiermee met, met die lesgeven aan kinderen? Want uh, oh, kinderen krijgen gewoon zwemles en ja. uh, hebben hun zwemdiploma's al. Ja. Maar dat is eigenlijk niet voldoende om zeg maar, euh, zorgeloos in, in zee te gaan zwemmen. Nou ja, je ziet toch dat zee zwemmen is heel anders is dan ja. in een zwembad uh -huh. te zwemmen. Uh, en je ziet toch dat jongeren, maar ook ouders, zich dat uh, uh, niet altijd realiseren. Iets heel raars is al als jij gewoon het water inspringt: uh -huh. dat het zout water is. Oké. Okay. Ja, ja, maar dat ja. klinkt heel raar. Maar, maar uh -huh. dat zag je. je, je uh, woensdag tijdens de groep ook. Sommige kinderen moeten echt wennen dat het zout water is. En ja, schrikken ja. dus. Ze gaan het water in. Ja. En gaan een kopje onder. Ja. En schrikken dus van het zoute water. Ja. En doordat ze ja. schrikken gaat hun mond uh, uh, uh, uh, opennemen. Zo'n slok ja. water. Wat ook zout is. Ja, smerig, en ja. dat is dus ook een kans op dat je kan verdrinken. Dus ja. een van, ja. Ja. van de dingen is ook watergewenning. Gewoon wat wennen aan, is dat. aan de golven. En, het zoute water in ja. plaats van het chloorwater. Uh, ja. ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Chloor is al niet lekker, maar zout zoutwater is helemaal... Uh, <laughs> nou, mijn hond die uh, drinkt uh, elke dag wel een... Uh, een een, een, een weg. Ja. Een litertje weg, want die zie ik altijd in de zee. Voor honden is dat goed. Weet toch? Ik weet het eigenlijk <laughs> ja. niet. Ja, ja. <laughs> Wat je? Nog 20 seconden nog 20 worden we van ontvimmen, want dan worden we eruit gedrukt door het nieuws. Maar we gaan daarna um, nog even door. We gaan daarna nog even door met Las, uh, dus na het nieuws en... Uh, ja, we hebben we, we, we, trouwens weer goud, hè, in uh, Parijs. Uh, een uh, roeister uh, Nee! Vrolijk. Goud, ja. Uh. Oh, heb je goed we gaan, uh, gedaan, uh, Maar u hoort het ook in het nieuws. <laughs> Dank wel. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11.